Hogevelli staat voor McAvelli, wanna be to te je bent kanker Ga je maar moe achterna, ga je dood op na, maar je kan ook niks bitch, je pro te snappen Maar deze man ziet ook red als snap. ik ben net een mokro, Want ik slaat juist een schaap, neppe rappen een vaak, zo een deze nerd Geen je shit dat brengt alleen gezeur En zo dom is om met matt te spit, je staat op als een dooi, dus blijf me zitten, man Zullen jij maar allebei niet is. want jullie kunnen allebei geen goede rem. verzinnen En ik had dit, want ik breng start shit, dus mijn visa gewoon je klak dicht Ja, pick probeer me, maar snap ik Dit is dat is wat ik met alle haters doe Die kunt vinden dat ik kan rappen kan flowen als Eén van de beste, je weet dat dus dat hoef je niet te testen Tenzij je jezelf veel veel dus voor het gewoon je bek beter Je hebt geen verstand, ik ben de bed weten, nutje komt net om de hoek Kijk, Een ik van vijf, een broekje boek schijt De snel, van een zwerven, een lelijk hoofd, kan het erger En ook nog eens geen skills op de magiek, als je is verdispielek really goed tijd. Dacht je echt dat je skills goed zijn, ben ze treppen in mijn bloedlijn Dus ik hoop dat je tissen voortaan zal laten, je gaat kapot en zo merk je de schade